het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. Een man heeft 12 jaar cel en TBS gekregen. voor de moord op een jongen en een poging tot moord op zes andere mensen. De 21-jarige man schoot een jaar geleden, s'nachts in de Bijlmer, de 15-jarige Gianluca dood. Het slachtoffer zat met zes anderen in een auto. De bestuurder kreeg het aan de stok met drie jongens op een scooter, onder wie de dader. Na een korte woordenwisseling vertrok de dader, maar hij kwam terug en vuurde een aantal kogels op de auto af. De dader heeft al een aantal keer in de gevangenis gezeten. Hij was nog maar net op vrije voeten na een gewapende overval. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht ter hoogte van de afrit De Uithof zijn drie vrachtwagens op elkaar gereden. Een van de chauffeurs kwam bekneld te zitten. Twee rijbanen zijn afgesloten. De A28 is ter, ho ter hoogte van laken afgesloten en het verkeer wordt daar omgeleid. De Italiaanse politie is in de omgeving van Rome op een bijzondere bewaker van een partij drugs gestuurd. Tijdens invallen in panden van een drugsbende vonden agenten 5 kilo cocaïne... die werd bewaakt door een 3 meter lange python. De bendeleden hadden de wurgslang expres geen eten gegeven... waardoor het dier erg agressief was. De python is inmiddels overgedragen aan het reptielenhuis van de dierentuin van Rome. De komende twee nachten zijn misschien de perseïden weer te zien. De perseïden zijn brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle... die als vallende sterren naar beneden komen maar dat ook nieuwe maan is, verwachten sterrenkundigen dat de oplichtende deeltjes goed zichtbaar zullen zijn. Vooral in de nacht van donderdag op vrijdag komen er wel 100 vallende sterren per uur naar beneden. En dan het weer. Op veel plaatsen zon. Alleen in het zuidoosten en oosten nog bewolkt, maar het is vrijwel droog. Het is 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuidoosten. In de loop van de avond klaart het overal op. Dit was het...